Familie Rougon-Macquart Een hoorspelserie in 4 delen Deel 4 Dokter Pascal opgeschreven. Ik weet het niet, het verward me zo. Die levens van al die mensen, het is zo somber. Ze zijn allemaal maar zo kort gelukkig geweest. Waarom hebt u het allemaal opgeschreven, meester? In al die dossiers moet het te vinden zijn. Het antwoord op die vraag, waarom worden mensen zoals ze zijn? Nee, daar wil ik achter komen. Dat is een taak in nee. dit bestaan. Ja, maar het maakt me bang. Wat hen is overkomen, voorkomen, dat staat ons misschien ook wel te wachten. U? Of mij? Nou, dat weet ik niet. Ik probeer te achterhalen hoe het in elkaar zit. Kijk. Dit. Dit is onze stamboom. Bovenaan, Tante Diede. En hier, de tak van de Makaarsen. De onechte zoons. Oom Antoine. De moeres. Uh -huh. En deze tak... Dat is de tak van de Rougons. Ja. Pierre, mijn vader. Feliciteer, mijn moeder. En hier verder, mijn broers, jouw vader. Ik probeer de, de lijnen te ontdekken, de eigenschappen die terugkomen. De, de erfelijkheid. Het is onze familie, maar het hele leven, de hele wereld ligt erin besloten. Met al zijn goede, maar, maar ook met zijn slechte kant. En ik, hoe kom ik erin voor? Hoe ziet mijn dossier eruit? Oh, jij bent nog jong. Jouw dossier is nog een open boek. Het kan nog alle kanten Laat het uit. Laat me zien. Nou, uh, hier. Hier staat het. Clotilde, geboren 1847. Ja. Je lijkt het meest op je moeder. Energiek, oprecht. Ja, jij, jij hebt de moed om te strijden. Dat is beslist waar. En eerlijk gezegd, ik... Uh, ik geloof dat je geluk hebt gehad, want al die andere invloeden... nee, die zijn niet zo gunstig. Aristine, je vader en mijn broer. Ik, ik heb hem nooit anders gekend dan hebzuchtig, altijd met, met geld bezig. Mensen bestonden niet voor hem. Jouw moeder heeft het niet gemakkelijk gehad. En je ziet het aan je broer Maxime. Die heeft jouw vaders eigenschappen geërfd, maar niet zijn energie... Hij is lui, egoïstisch, gemakzuchtig. En het verval zegt zich voort in het zoontje van... een, Charles. Een Charles, ja. Het onechte kind. Een plant is het. Daar is alles mee gezegd. En uh, u? zelf meester, hoe ziet uw het dossier eruit? Ach, het mijne is al gesloten. Ik ben al oud. Het is niet meer van belang. En Clotilde, zou je nou nog steeds die dossiers willen verscheuren? Ja, moet ik moet nou op zeggen. U bent mijn meester, u volg ik. Hm. Ja. Het is opgehouden met regenen. Hoe laat is het eigenlijk? Kijk, het is al ochtend. Oh, de zon staat wel helemaal aan de hemel. Nee, zeg, we hebben de hele nacht hier samen doorgebracht. Wat is dat, hè? Een rijtuig? Ja, daar komt iemand aan. Nee, nee, alsjeblieft niet op dit moment. Nu niet. Ar Martine, waarom heb je tegen haar gezegd dat ik thuis ben? Maar meneer, ik kan toch niet liegen. En er brandde nog licht op uw kamer, ze hadden het al gezien. Meneer, u werkt veel te hard, veel te hard. Dat kan toch niet gezond zijn? En die arme klopt tiel, dus ze ziet eruit of ze geen oog heeft dichtgedaan vannacht. Ik heb hem weer naar bed gestuurd. Nee, het is goed dat uw moeder u opzoekt. Misschien kan zij meer bij u bereiken dan ik. Al dat gevroeten in die dossiers, dat kan toch niet gezond zijn? Waar is mijn moeder nu? Waar zit ze? Oh, ze is nog in de keuken. Ze wilde nog wat met me babbelen, zei ze. Ja, om je uit te horen. Ik heb niks gezegd dat ze niet mocht weten. En dat is al te veel. Ah, oh, meneer, kom nu mee. U moet er nu te woord staan. Nee, dat is niet nodig. Daar ben ik zelf al... Ach, mijn arme jongen, wat zie je er weer afgetopt uit? Nee. Zeker weer met al die vreselijke dossiers bezig geweest. Ach, kind toch. Wanneer zet je dat nou eens uit je hoofd, al die verschrikkelijke geschiedenissen? Ja, Martin, laat ons maar alleen. Ja, mevrouw. Ach, je zou ze allemaal moeten vernietigen, al die dossiers. Ik heb het je al zo vaak gezegd. Jazeker, je wordt ook een dagje ouder. Veronderstel dat je ziek wordt. Dat je er opeens niet meer bent. Wat gebeurt er met die, met die papieren? Wie krijgt ze in handen? Het zou toch verschrikkelijk zijn als een buitenstaander dat allemaal onder ogen kreeg. Al die afschuwelijke dingen die er gebeurd zijn. Oh, de schande. Ik moet er niet aan denken dat een wild vreemde dat allemaal onder ogen zou krijgen. Is dat de reden waarom u me komt opzoeken? Ik heb alleen het beste met je voor. Dat weet je. Ik ben alleen maar gekomen omdat ik me zorgen over je maak. Over jou en over dat arme kind. U bedoelt Clotilde? Ja, ik heb het over haar. Het is heel nobel van je geweest dat je haar in huis hebt genomen... toen de moeder overleed en toen ze nog een kind was. Maar nu is ze op een leeftijd gekomen. Ja, hoe zal ik het zeggen? Pascal, ze verkommert hier. Ze is in de bloei van haar leven. Ze is jong, aantrekkelijk. En jij woont hier van alles vandaan is hier geen omgeving voor een jonge vrouw om zich te ontplooien. Ik begrijp het. Ik zou haar weer terug moeten sturen. Terug naar Parijs, naar de vader. Nee, je begrijpt me verkeerd. Je zou haar kunnen uithuwelijken. Dat zou je kunnen doen. Goede partij voor haar proberen te vinden. Je hebt de connecties, misschien een collega of zo. Ze moet iemand hebben die nog midden in het leven staat. Die haar kan stimuleren. En jij wordt te oud, Pascal. Om nog voor haar te zorgen. Te oud, ja. Te oud. U zorgt nog voor dat zieke kind van Maxime, voor Charles. Ja, ja, nog steeds. Dat wil zeggen, hij is er even niet. Uh, hij is, uh, nou ja, ach, het werd steeds erger met hem. In het begin ging het nog wel, maar die ziekte, die, uh, ah, hoe heet dat ook weer? Bloederziekte. Ja, precies, die ziekte. Het was zo'n naar gezicht steeds. Oh, de buren waren ook zo van streek als hij weer zo'n aanval kreeg. En uh, het deed de salon helemaal ging goed. Hij is nu bij Antoine. Jij hebt hem bij oma Antoine gebracht. Jij, jij laat die alcoholist voor dat ongelukkige kind zorgen. Hij zit vlak bij de inrichting. Zijn artsen in de buurt verpleegsters. Ik vond het niet zo'n slecht idee. Hij heeft goede verzorgers nodig. Jij, jij moet dat begrijpen. Jij bent arts. Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het allemaal. En Clotilde, dat arme kind, zorgt dat ze gelukkig wordt. Hm? Dat is het allerbelangrijkste. Zoek een goede partij voor haar. Iemand met toekomst. Daar gaat het om. Ik zal mijn best doen. Meer kan ik niet beloven. En pas goed op jezelf, mijn jongen. Hm, je ziet er moe uit. Juffrouw Clotilde! Juffrouw Krotilde! Oh, je vrouw, hij is er weer. En wat ziet u er stralend uit. Hij kijkt zo uit naar u. Hij lijkt met de dag gelukkiger te worden. Is dokter Ramon er weer? Ja, oh, wat is zo'n knappe man. Hij past helemaal bij u. Ik zie u al naar het altaar gaan. Helemaal in het wit en allemaal bloemen. Oh, u zou zo'n prachtig bruidspaar zijn. Die? Hij wacht beneden ook. Oh, zeg u. maar dat ik eraan kom. Dokter Ramon! Dokter Ramon, ze komt eraan! Ja, goed, ik wacht hier beneden. Nee, kom, ik kom, daar ben ik al. Er weer betoverend uit. Dat blauw, het staat je zo, zo vrolijk. Wat is dat? Huh? Bloemen? Ja. Heb je bloemen meegebracht? Ja. Voor jou. Ik, ik, ik zal het je maar meteen zeggen. Ik. Ik, ik breng bloemen mee omdat. Omdat. Ik wil met je trouwen, Clotilde. Ik... ik vraag je ten huwelijk. Ja. Eh. Uh... Ja. <laughs> ja. Uh... ja. Het overvalt je uh... misschien. Uh... Misschien is het erg onverwacht, maar. Nou ja, je weet. Uh... Je weet dat ik je graag mag. Of... Beter nog, eh, eigenlijk al een tijdje heel erg gek op je ben. En... en uh, Clotilde, ik hou van je. Wij... Wij begrijpen elkaar. En, en ik, ik denk dat, dat we beide heel... heel gelukkig kunnen worden. Ja. Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik zeker van. Ik ben daar zo zeker van. <laughs> en jij... Hou, hou jij ook van mij? Ja, ik mag je wel. Ik vind je heel aardig. Waarom, waarom trouw je niet met Angèle Levesque of uh, Giselle de Groot? Haar vader is advocaat, die is veel rijker dan ik. En ze is bovendien veel mooier. Ach, maar ja, ik, ik, ik hou niet van Angèle Levesque. En ik hou niet van, van, van, van, van Giselle de Goe. De ik, ik. Ik hou alleen van jou. Clotilde, ik ik, ik. ik heb hier erg goed over nagedacht. Nee? Ik heb hier erg goed over nagedacht. Ik heb een goede praktijk. Genoeg patiënten. We zouden samen zo'n goed leven kunnen hebben. Zeg ja. Zeg alleen maar ja. Nee, uh, nee, het spijt me. Ik kan dat zo snel niet beslissen. Ik, uh, ja, ik heb nog wat bedenktijd nodig. Ik moet ook een meester denken. Natuurlijk, ik vind je aardig. Maar ik weet niet wat het met hem is de laatste tijd. Zo, zo somber. Ik maak me erg ongerust over hem. Maar misschien wordt hij, wordt, wordt hij een stuk vrolijker... Eh, als hij weet dat, dat wij gaan trouwen. He, misschien knapt hij daarvan op. Ik weet dat hij het heel graag wil. Toe, Clotilde, trouw met mij. Laat me erover nadenken. Nog een uh, maand of zo. Ja, over een maand, dat beloof ik je. Over een maand, dan geef ik je antwoord en dan weet ik wat ik wil. Goed, een maand. Ja, ook goed. <laughs> ik wacht. Ja, ik verzeker je, binnen een maand is alles geregeld. Oh, nee, nee, Niet knielen. Kniel niet. Ik ben oud. Ik ben te oud voor je. En nu zo jong. Oh. steeds hetzelfde. Steeds weer die oude koning. Wacht eens even, de Bijbel. Ja, het oude testament. Koning, koning... Koningen 1. Koning David nu was oud geworden. Hij was hoogbejaard en ze dekten hem toe met kleden. Maar hij werd niet meer warm. Toen zeiden zijn knechten tegen hem... Er moet voor onze heer de koning een jonge maagd gezocht worden om hem te verwarmen. En hij werd gezocht in het hele gebied Israëls. En de keus viel op Abizag. En ze brachten hem de koning... Het meisje was bijzonder mooi. Ze verpleegde de koning en ze bediende hem. Ja. Dat is de droom. Oh God, waarom niet toen ik nog jong was? Waarom nu? Pascal. Ja, is wit. Je bent geen twintig meer. Je tijd is voorbij. En je dossier is gesloten. Definitief. Het is die koorts. Alle rougons zijn er door aangetast. Je dacht eraan te ontkomen, Pascal. Maar nee. Ook jou overkomt het. Weg, weg. Ik wil het. Weg, weg, weg met die koorts. Wat is er? Wat is er Wat is er aan de hand? Oh, meester. Meester, is wat is dat toch met u? Niets. Het gaat allemaal weer voorbij, het gaat allemaal je over. U bent helemaal warm. U gloeit. U hebt koorts. Ah, die hand weg, Clothilde. Het is geen koorts. Het is. Ik, eh, ik heb te hard gewerkt. Ik ben oververmoeid. Ik eh, moet wat minder studeren. Ja. ja, dokter Ramon heeft gezegd dat u een tijdje rust zou moeten nemen. Hij heeft gelijk. Hij is een goede arts, Ramon. Hij heeft er gevoel voor. En hij... Eh, hij kan goed met mensen omgaan. Mm. En hij, hij is betrouwbaar. Integen, je moet hem niet langer laten wachten. Zeg hem dat je met hem door het leven wilt. Zeg het hem. Het zou me enorm goed doen. Ja, ja. ik denk dat ik ervan op zou knappen. Clotilde, zeg ja, doe het voor mij. Meester, ik wil alles voor u doen. Maar ik weet nog steeds niet of ik echt van hem hou. En dat is toch het allerbelangrijkste? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar ik gun het je zo. En ik denk dat je de knoop moet doorhakken. Je moet het nu doen. Nu? Ja, ja, nu. Dan, dan zal mijn koorts verdwijnen. Neem nu een beslissing, Clotilde. Ik smeek het je. Doe het voor mij. Goed, meester. Zoals u wilt. Clotilde, je doet me zoveel plezier. Zo snel. Ik had het niet verwacht. Meester Pascal stond erop dat ik nu meteen mijn antwoord zou geven. Ah, oh, dat is heel verstandig van hem. Hij ziet er ook zoveel beter uit de laatste dagen. Het idee dat wij met elkaar gaan trouwen, ik denk dat dat hem goed doet. Ja, ja oh, Ik kan mijn geluk niet op. Sinds jij hier in huis bent gekomen als klein meisje al... Oh, je maakte zo'n indruk op me. Altijd, altijd vol energie en, en zo... hoe zal ik het zeggen, zo... zo onbedorven, zo eerlijk... Ik zie het nog voor me, hoe je hier in de tuin zat. Een lichtblauw jurkje, hoed, mooie hoed, met linten. Ja, je zat te tekenen, ik weet het nog goed, in een, een boom of een struik. Ja. Ja. Ik geloof dat ik toen al van je hield. Je tekent nog steeds? Ja, nog steeds. Voor meester, voor zijn werk, allerlei ah, afbeeldingen. Ja, ja, ja. Oh, ik zie het voor. me. Jij in onze tuin, uh, je tekent... Of wij samen met onze kinderen. Ook Clotilde, geef me dat. Ramon, voor je verder gaat, ik moet je iets zeggen. Ja? Ik wil het niet, oh nee, ik wil het niet, maar ik moet je verdriet doen. Alsjeblieft, probeer het me niet kwalijk te nemen, want ik zweer je, ik voel heel veel vriendschap voor je. Nee, nee, nee, nee, nee, wacht even, zeg niks meer. Als je meer tijd nodig hebt, denk erover na. Neem, neem nee. die tijd. Nee, ik heb geen tijd meer nodig. Ik heb er al heel goed over nagedacht. Mijn besluit staat vast. Ik kan niet met je trouwen. Je weigert. Ja, ik zeg nee. En ik verzeker je dat het me heel veel pijn doet. Je bent zo aardig voor me, altijd zo bezorgd geweest, maar... Ik kan het niet. Ik kan niet ja zeggen. Ik vind het al zo afschuwelijk dat ik je zo'n tijd hebt laten wachten. Ik haatte mezelf dat ik je al die tijd in het onzekere moest laten. Maar ik kwam er niet uit. Ik wist alsmaar niet wat ik moest doen. Ik was het alsmaar niet met mezelf eens. Ik vraag Germond, maar... alsjeblieft. Wees ervan overtuigd dat ik alles overwogen heb. Alles. Maar ik kan het niet. Ja. Ja, nee. Natuurlijk. Ik respecteer je keuze, maar. Het draait nog wat toe. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik vraag je maar één ding. Eén vraag maar. Clotilde, jij houdt niet van mij? Nee, zo is het. Ik vind je aardig. Ik mag je heel graag. Maar ik heb je niet lief, Ramon. <tijden> ja. Ik wist het. Op de een of andere manier voelde ik dat het niet klopte. Ik, ik wilde je geluk, ik, ik wil het nog steeds, maar niemand kan het afdwingen. En, en, en maak je over mij geen zorgen, gekke. Het moet slijten. Kom er wel overheen. Alleen meester Pascal, we moeten het nee, hem alsjeblieft. zeggen. Alsjeblieft, nee, zeg niets tegen hem. Ik zal het hem later vertellen, maar niet nu. N nu niet. Ik was zo verheugd vanochtend toen hij hoorde dat jij hierheen kwam. Nee, we moeten hem niet teleurstellen. Uh. <tus> ah. Zo. Kinderen. Zijn jullie het eens geworden? Uh, uh. Ja. Ja. We zijn het eens geworden. Ik dacht, ik zou jullie nog maar even alleen laten... bij zo'n belangrijke beslissing. Ja. Dus, alles is afgesproken. Ja. We hebben alles afgesproken. Ja. Mijn gelukwensen. Mijn ge lieve gelukwensen voor jullie allebei. Laat ik even gaan zitten. Ja, ja. ja dank je Ik ben nog niet helemaal de ouder, geloof ik. Maar ik verzeker jullie, ik ben gelukkig, kinderen. Ik ben erg gelukkig. En ik hoop dat jullie geluk mij weer... Helemaal beter. Oh, wat maar. heerlijk. Wat heerlijk dat het u zo goed doet. Ja, ik ben erg gelukkig. Meester, meester, kom eens kijken. Kom eens. Ja, wat is er? Kijk eens, er is een vogel langs gevlogen. Een vogel? Ja, een grote blauwe vogel en die heeft dit op mijn bed gelegd. <laughs> Wilt u wel geloven dat ik het eerst helemaal niet gezien heb? Ik heb eerst alles opgeruimd, met me uitgekleed. en toen pas zag ik het. Wat een verrassing. Wat lief, wat verschrikkelijk lief van u. Je hebt het nog niet eens uitgepakt. Nee, ik wilde dat u erbij zou zijn. Pak het dan nu maar uit. Het is dus meteen dat het een cadeau van u was. Oké, oh, kijk, wat schitterend. Wat een schitterende ketting. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Al die stenen en dat zilver. Prachtig. Doe het maar om. Wat bent u toch een goed mens? Zo'n prachtig cadeau. Hoe staat het me? Betoverend. God, wat ben je mooi. Wat ben je betoverend mooi, Clotilde. Ja, vindt u het mooi? Soms droom ik er wel eens van hele onzinnige dromen. Japonnen die uit zonnestralen gemaakt zijn. Of ik loop rond in een sluier. Een doorzichtige blauwe sluier uit het blauw van de hemel gemaakt. Ben ik niet ijdel? Nee, jij mag ijdel zijn. Maar. Meester, waarom hebt u die ketting voor mij gekocht? Waarom geeft u mij cadeau? Het is een cadeau voor bij je bruidsjurk. Bruidsjurk? Ja. Je bruidsjurk, je huwelijk met Ramon. Oh ja, mijn huwelijk. Meester, ik moet u wat zeggen. Je neemt de ketting terug, ik trouw niet. Ik trouw niet met hem. Ik kan niet met Ramon trouwen. Hm? Ik had het u meteen moeten zeggen, maar ik durfde niet. Jij... Jij trouwt niet met Ramon. Nee, ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil niet weg. Ik wil niet bij u weg. Is dat de reden waarom je niet met Ramon wilt trouwen? De enige en echte reden. Ik wil bij u blijven, begrijpt u. Ik ben voor u. Voor u alleen. Clotilde. Nee, nee, nee, niet tegenstribbelen. Ik weet het heel zeker, meester. Ik heb u lief met alles wat in mij is. Ik heb u zo lief. Zeg dat niet. Je maakt Ik me tromzinnen. zien. wel, wij tweeën. Wij bestaan. Wij bestaan alleen. Kom. Kom bij me. Ik heb u lief en u hebt mij lief. Ik weet het. Ik weet het zeker. Ja, Klotilde. Ik heb je lief. Meester. Meester. Ik heb je lief. Zo op bij. Nee, nee, wacht. Martine. Martine, ik moet je iets vertellen. Meester en ik, zijn getrouwd. Zo? Ja. Zo getrouwd? Ja. Vannacht? Vannacht zijn we getrouwd? Oh, Martine, ik ben zo gelukkig. Hoezo? Getrouwd? Voor de wet? Voor, voor God? Nee, Martine, alleen voor onszelf. Pascal en ik, we horen bij elkaar. Oh, God, staan we bij. Wat is er, Martine? Waar ga je heen? Martine, luister nou, ik ben gelukkig. Ik wil je alleen maar vertellen hoe gelukkig ik ben. O, hoe gelukkig wij allebei zijn, Martine. Martine? Wat is er, wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Ik heb Martine alleen maar verteld dat we bij elkaar horen. Skal, ik ben bang dat we elkaar gekwetst hebben. Hoe hey, zou je dat gekwetst hebben? Onzin. Ja. Martine, Martine, kom tevoorschijn. We willen ontbijten, Martine, kom. Nou, het is laat... Niet zo koppig. nou, laat maar, laat maar, Pascal. Ik zal wel een bijt voor ons maken. Ik ga iets heel lekkers voor je maken. Ik zal je dienstbode zijn, Pascal. Laat maar, het is allemaal nog zo nieuw. Kom, ik zal je verwennen, Pascal. Clotilde, Clotilde, waar zit je? Hier, achter in de tuin. Ah, je hebt je verstopt. Tussen de bloemen. Ja, is het niet prachtig? Alles staat in bloei. Wat schilder je? Ierse. Het is een moeilijke kleur, dat blauw, maar. Het is zo vrolijk. Je wordt helemaal blij als je ernaar kijkt. Wat is dat? Voor jou. Is dat een echte briljant? Ja. Oh, Pascal, het wordt veel te veel. Als ik alle ringen zou willen dragen die je me al gegeven hebt, ik zou vingers tekortkomen. Hm. Vind je me niet mooi? Jawel, hij is schitterend. Maar uh, jij blijft het mooist, Clotilde. Ook zonder ring. Ja. Met jou ben ik gelukkig. Zou het nooit meer overgaan? Nooit meer, nooit meer. Dit gaat nooit meer. Martina, wat is er? Dokter, het, het is verschrikkelijk, maar. Notaris Grandillon is weg! Nou ja, dan ga je er toch morgen heen om het geld te halen? Nee, u begrijpt het niet. Ik, ik kom de straat en ik, ik ga naar, naar zijn huis. Er staan ontzettend veel mensen bij hem voor de deur. Hij, hij is weg! Verdwenen! En niemand weet waarheen. Allerlei mensen zijn geruïneerd. We hebben, we hebben geen som meer, niets. Oh, we zullen nog van de honger omkomen! Oh, Martine, zo vaart zal het heus niet lopen. Notairekrankio is een eerlijk mens. Heeft men mijn geld altijd keur beheerd? Dokter, dokter, hij is er vandoor met al het geld. Is dat werkelijk waar? Ja, men heeft niks meer bij hem thuis kunnen vinden. Helemaal niks. Op. Oh, dokter, nou ziet u eens hoe we gestraft worden voor uw zonde. Oh, Martina, laat mijn zonde er alsjeblieft maar buiten. We moeten eerst maar eens zien hoe de vork in de steel zit. En voorlopig redden we ons nog wel. Er zijn nog genoeg patiënten die we nog moeten betalen. Heus, maak je geen zorgen. Die wind, die mistraal, daar valt bijna niet tegen op te turnen. Net als de oude koning David... ...bedelend langs de straten met aan zijn arm zijn, zijn geliefde Abiza. Nou kom, de moet niet laten zakken. Ik kan ook proberen mijn sieraden te verkopen. Nee, nee, daar komt niets van in. Die mag je niet wegdoen. Nooit. Die zijn van jou. Er komt geld, hè? Mijn patiënten, ze zullen betalen. Oh ja, ze beloven veel, maar wanneer? De een heeft geen kleingeld. De ander komt volgende, maand, komt volgende maand langs om het geld te brengen. En bij die laatste heb je nog een nieuw recept uitgeschreven. Ah, ja, je, je hebt gezien dat kleine kind was ziek. Dat kun je toch zo niet laten sterven? Ja, ik ben ook bang dat ze met lege handen naar huis terugkeren. Ik, ik ben te oud, Gloethilde. Ik kan niet eens meer voor ons inkomen zorgen. Onzin. Je bent helemaal niet te oud. Ach, wat. Ik ben veertig jaar ouder dan jij. Veertig jaar... dat is te veel. De mensen, ze spreken er schande van. Meester, houd daarmee op. Je hebt je nooit wat van de mening van anderen aangetrokken. Nee. En nu we buiten je schuld, wat krap zitten... nu ga jij je druk maken over je leeftijd. Pascal, ik hou van je. En dat leeftijdsverschil, wat maakt het uit? Ook al hebben we geen cent meer. Ik hou ontzettend veel van je, dat weet je en laat de mensen praten. Me, misschien zou Ramon ons wat geld willen lenen... Dan, dan zijn we voorlopig uit de zorgen. Of heb je daar bezwaren tegen? Nee, wel nee, helemaal niet. Dat is een goed idee. We zijn nog steeds bevriend. Ja, in de tijd heb ik hem veel verdriet gedaan, maar hij heeft het me al lang vergeven. En hij is gelukkig getrouwd met Giselle de Groot. Nee, Ramon, is een goed mens. Hij zal je zeker willen helpen. Dat is dan voorlopig een oplossing. Hé... Hey. We hebben bezoek. Ja, het van je moeder. Vreemd. Ze wilde niks meer met ons te maken hebben. Wat is er nou weer aan de hand? Ja, ik zal het jullie precies vertellen. Zoals je weet ga ik elke eerste van de maand naar Lettulet. Naar de inrichting om Tante Diede te bezoeken. Ja. Ze is nu wel over de honderd ik weet niet of het nog tot het doordringt dat ik er ben, maar... Ik vind het mijn plicht, ook al is ze dan mijn schoonmoeder. Kinderen dienen hun ouders te blijven eren, zo denk ik daarom. Ja, ik begrijp wat u zeggen wil moeder. Goed. Ik kom in Letulet. Let. ik word daar binnengelaten. En wie vind ik daar bij Tante Diede? Wie vind ik daar? Ik heb geen idee. Charles. Charles. Charles. ik trof Charles bij Tante Diede aan. Ach, dat is nog niet eens zo gek. De jongen heeft daar een prima verzorging. Ze weten daar wel met dat patiënt om te gaan. Luister nou toch even naar me. Ik had hem bij Antoine gebracht en niet in die afschuwelijke inrichting. Onze hele familie zit daar langzamerhand. Nou ja, hoe dan ook, ik weer naar Antoine. Ik wilde weten waarom hij die jongen had weggebracht. Ik kom bij zijn huis. Alles pot dicht, alles op slot. Want toen ben ik met een einde raad naar jou gegaan. Dat Wat vreemd. Het huis van Oman Twan. Het staat altijd open voor iedereen. Ja, heel vreemd. Maar goed, ik wilde geen dat inschakelen. Daarom heb ik jullie gehaald. Ja. We leven in een vreemde tijd waarin alles maar kan. En alles maar mag. Uh, uh. Oh, ja, ja, kom erin. Ja. Gaan we eens kijken wat er aan de hand is? Makai, Waar zit je? Oh. Makai. O, Antoine, Waar bent u? Wat een vreemde lucht aan het zien Alsof er iets verbrand is. Ja, je hebt gelijk. God. Oh, grote god, nee. Kijk nou. Wat een afschuwelijk. Een verschrikkelijke dood. Je oh, wat nou, Gruwelijk. Ik oh. weet niet of het zo afschuwelijk is. Die oude baas, hij heeft zich een stuk in zijn kraag zitten zuiveren. Kijk, die fles die is helemaal leeg. Hij heeft een pijpje zitten roken en vlam gevat. Die rook opgegaan. Hij heeft er vast niks aan gevoeld. Dat is een oude boef, die oom van me. Die heeft zijn dossier gezien. Oh, die gruwelijke dossiers. Ja, klappen nou... Nee, het is een koninklijke dood. Verdwijnen en, en niks anders achterlaten dan een, een lege fles, een, een pijp, een hoopje as. Laten we hier weggaan, ik stik. <kwijden> ja. Ik wil hier niet langer blijven. Alsjeblieft, God. Nee. Ja, ja laten we gaan. We moeten naar gaan. let u let Afschuwelijk, afschuwelijk. Het is uh, vaker voorgekomen. Ik weet het geval van een schoenmakersvrouw, ook alcoholisten. Ze was in slaap gevallen boven een groeiende stoom. Oh, Alleen een hand en een voet werden in de as gevonden. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Zelfverbranding, afschuwelijk dat zoiets ons moet overkomen. Oh, vertel het in godsnaam aan niemand verder. Hoor je, Clotilde, jij ook niet, hoor. Wat een vreselijke dag. Ik hoop dat verdere rampen ons bespaard blijven. goed dat u er bent, dokter. U bent precies op tijd. De jonge man heeft zo'n vreselijke aanval gehad. Mijn oom Antoine Macaire heeft hem hier gebracht. Ja, een paar dagen geleden. Het werd een te grote belasting voor hem, zei hij. In het begin viel het ons nog mee, maar vandaag... Oh, het is helemaal mis met hem. Er is niet veel aan te doen, vrees ik. Nee, bloederziekte. Er is geen kruid tegen gewassen. We hebben hem bij de oude mevrouw geplaatst. Hier is het. We zijn er. Blijft u maar hier, moeder. Ik ga wel eerst naar binnen. Ja, ik wacht liever. Ik ga mee, ik wil hem zien. Ja, kom maar. Ach, in de armen van Tante Diede. Ja. Het begin en het einde van vier generaties. Wat een bloed. Zijn hele gezicht zit onder het bloed. Hij leeft niet meer... Hij is dood. En zij? Haar lippen bewegen nog. Zullen we het zeggen? A arme... Ge gend gendarme. De gendarme. De gendarme, ja. De oude Makar, haar minnaar. Hij werd doodgeschoten door een gendarme. Daar is ze nooit meer overheen gekomen. De hart klopt nog, maar zwak. Ze heeft niet lang meer te leven. Wat een treurig aanblik. Martine? Martine? Het lijkt wel of ze zich verstopt de laatste week. Of ze zich voor ons schaamt. Iedereen doet... Alsof je in de grootst mogelijke zonde leven. Martine! Martine komt tevoorschijn! Dokter, wat is er? Martine, we willen aan tafel. Ik weet het, dokter. U kunt ook aan tafel. Alleen veel zin heeft het niet. Hoezo? Niet veel zin. Ziet u, er is niks meer in huis. Het huishoudgeld is op. Alles, dokter, er is werkelijk geen cent meer. Er is nog wat ingemaakte groente. Er zijn nog een paar oude aardappels. Maak dat dan maar klaar. Goed, dokter. Al oh, het geld op Pascal, moet dat verder? Ik weet het niet. Ik kan Ramon niet weer om geld vragen. Nee. Misschien moet ik dan toch de sieraden verkopen, de ringen... of de ketting die je me gegeven hebt. Nee, Clotilde, Onder geen beding. Dat mag je nooit doen. Beloof het me. Of misschien moet ik dan toch de raad van je moeder opvolgen. Naar Parijs? Naar Maxime? Hij heeft geld en we zouden voorlopig gered zijn. Het is maar tijdelijk, Pascal. Later zien we wel weer verder. Daar is hij. Daar is je trein. Kom. Laten we afscheid nemen. Clotilde, hou je goed. Zorg goed voor jezelf. En zorg voor je broer. Ik heb er vrede mee, dat weet je. Ja, ik weet het. En jij, lieve, lieve meester, zorg jij ook goed voor jezelf. Niet weer hele nachten doorwerken. Houd moed. Het is maar voor een tijdje. We zien elkaar snel weer. En maak je over mij maar geen zorgen. Ik red me wel. Goeie reis, mijn lieve schat. Tja. Wat valt er verder nog te zeggen? Nee. Wees maar stil. Goed. Ga maar. Dag, Clotilde. Dag, Pascal. Ik schrijf je zodra ik ben aangekomen. Goed. En denk erom, geen zorgen maken over mij. Dag Clotilde. Dag Clotilde. Oh, Clotilde. Mijn liefste lief. Weg. Weg. Kom terug. Kom terug. Clotilde! Clotilde! Clotilde, kom terug! Kom daar, glutine. Goh, oh. oh, god. Pijn in mijn hart, oh, even hey, mijn huis, oh, die pijn in mijn hart. Wat deed? Er is bezoek voor u. Bezoek? Je, je ziet toch dat ik bezig ben. Ik kan nou niet gestoord worden. Dit is dokter Ramon. Ramon? Wat komt u doen? Ja, ik ben aan het werk. Ik moet nog een heel artikel schrijven. Hij zei dat het dringend was. Zo. Nou ja, laat hem dan maar binnen. Het spijt me dat ik moet storen. Oh, ik, ik zie dat u aan het werk bent. Maar ik heb heel belangrijk nieuws. Oh ja? Ja, het gaat om dat geld van u... Mijn schoonvader die sprak mij gisteren aan over die fondsen... die u in de tijd bij notaris Grange had gedeponeerd. Hmm. Hij zei dat u er werk van moest maken. Sommige mensen hebben al wat teruggekregen. En mijn schoonvader heeft ook gezegd dat hij die zaak wel voor u wil behartigen. Zo? Nou ja, hij heeft er meer verstand van dan ik. Laat het ze maar doen. Ik zou hem heel dankbaar zijn. En Clotilde zou weer terug kunnen komen. Ja. Ja, oh, daar zou ik heel blij mee zijn als ze weer bij u was. Jij bent altijd heel royaal geweest, Ramon... Heel bijzonder. Ach, u bent onze meester. En het doet me goed als u gelukkig bent en gezond. Ja, Clotilde moet weer terugkomen. Ik kan eerlijk gezegd moeilijk zonder de... het, het doet me pijn, werkelijk pijn. Misschien zou je... Nou ja, het is misschien verbeelding, maar... zou jij eens naar mijn hart willen luisteren, Ramon? Als er iets aan de hand is, dan weet u dat zelf het best. Nee, luister jij maar. En? Ja. Sclerose. Ik ben blij dat je er niet omheen draait. Ach, daar valt nog wel mee te leven. Ja, maar het kan ook zo gebeurd zijn. Ramon, ik moet je iets oprichten. Ik denk dat het niet goed met me gaat. Pijn is soms onverdraaglijk. En Clotilde heeft me geschreven. Ze is zwanger. Ach. Dat geldt. Dat komt weer goed, dacht je? Ja, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dan moet Clotilde komen, zo snel mogelijk. Eh, stuur er een telegram. Laat haar komen. Wil jij dat voor me doen, Ramon? Natuurlijk, natuurlijk. Ik ga meteen. Nee, nee, eh, wacht nog even. Ik wil je iets zeggen. Als ik kom te overlijden... Ah, dat... eh, nee, niet tegen spreken. Ik weet hoe ik eraan toe doen. Als ik kom te overlijden, dan... dan is dit voor jou. Deze dossiers. Al het onderzoek, maar... Wetenschappelijk werk. Het, het komt jou toe. Clotilde weet ervan. Jij bent de enige die mijn werk kan voortzetten. Meester, u bent werkelijk te goed. Nee, ik weet dat ik je kan vertrouwen. En uh, ga nou snel dat telegram versturen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik ga direct. Ja, ja Ramon. Je bent een goed mens. God, sta bij. Laat hem weer beter worden. En laat haar niet terugkeren. Ik wil voor hem zorgen. Ik wil altijd bij hem blijven. Alleen bij hem. Altijd. Bij jou, Pascal. Zij, ik blijf bij je. Ik zal alles doen wat je maar wilt. Pas to Niet te sleep. Ik moest tillen. Daar lig je nu op je knieën voor me te bidden. Heb je bent een goede ziel, Martine? Kom, hier. Kus me op mijn voorhoofd. Jij dokter. met dat dossier daar. Maar dat vermoeit u te veel. U moet niet weer gaan werken. Zo snel mogelijk. Goed, dokter, als u wilt. 18, 74. Nee, nee. Dat weet ik zeker. Nee, zeg maar niet. Ik zie het. Hij is vannacht gestorven. Hij is dood. Ik hoopte zo dat je nog op tijd zou komen. Hij was nog zo vol hoop. Zo gelukkig. Hij wilde nog zoveel doen. En hij verlangde zo naar je. Hij was een held, Clotilde. Hij heeft tot het laatst gevochten. Pascal. Martina, hij is er niet meer. Ja. Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk allemaal, afschuwelijk. En het is allemaal uw schuld. U hebt hem in de steek gelaten, jazeker. Hij is van verdriet gestorven. Hij heeft erop aangedrongen. Dat weet je, hij wilde dat ik ging. U hebt het allemaal niet gezien. Het verdriet dat hij had toen u wegging. Hij wilde u schrijven. U terugroepen. Maar hij durfde niet. Ik heb alleen gedaan wat hij wilde, Martine. Wat kon ik meer? Hem dienen, dat was alles. Hem dienen. Dienen. Wat weet u daarvan? Dat heb ik gedaan. Mijn hele leven. Dienen, hij was onze meester. Onze meester, Martine. Ik wil hem zien. Ik ga naar hem toe. De laatste keer. Wat is dat nou toch weer voor onzin? Er moet toch een sleutel zijn? Die kasten moeten open kunnen. Jij moet het weten. Waar is die sleutel? Mevrouw, ik... Ja, ik denk onder zijn hoofdkussen daar moet hij liggen. Dan halen we hem daar vandaan. Maar dat kan toch niet? We kunnen toch niet onder, onder het kussen van een dood nemen, vrouw. Dat kan echt niet. Nou, geef me dan iets stevigs. Een stuk ijzer of zo. Wat, wat, wat is dat daar? Een, een appelboor. Geef, geef me, die, die, die appelboor, die. die is sterk genoeg. Die vreselijke papieren met al die afschuwelijke leugens. Weg. Zo. Weg ermee. Weg. Nee, nee. Voor het Weg ermee. Zo. zo. Kijk eens. Nog meer. Mijn god, afschuwelijke papieren. Nooit. Niemand zal ze weer in handen krijgen. Niemand. Niet dat. Wat is dat? Zo. Dat is zo gedaan. God, alle dossiers, al het werk van Pascal... wat hebt u gedaan, wat hebt u gedaan? Ik heb gedaan wat er gebeuren moest, weg. Weg met al die ellende, niemand het hoeft hier iets wat te het weten. Het levenswerk van Pascal, u hebt het vernietigd. Het zou alleen maar in verkeerde handen terechtkomen. Niet, niet, Ramon zal alles erven, hij zou het werk voortzetten. Niemand, niemand zal dit werk voortzetten. Wij zullen triomferen, wij, Rougons, oh. De Macaars zijn vernietigd, het goede zal zegevieren. Kwaad is voor eeuwig uitgeroeid. Ja, ja. Die is van ja, je vader. Ja. Hij heeft hem ja. mij gegeven. Mooi is die, hè? Vind je niet? Oeh, wat doe je? Nee, nee. Oeh, niet zo hard te trekken. Oeh, wat is er dan? Oeh, kom dan maar. O, liefje, kom maar, kom maar bij mij op schoot. Oeh, hij zou zo trots op je zijn. Zijn zoon. Ja, kijk maar. Ja, kijk maar, kijk. O, weet je, mooie blauwe kijkers. Ja, dat zijn de bloemen. Kijk maar. Ja, Het zijn irissen. Blauwe irisen. Blauw. Overal blauw. Blauwe lucht. Kijk maar. Daar in de verte. Kijk. Daar in de verte. Daar komt jouw leven aan. Een nieuw leven. Daar ligt jouw toekomst. Een toekomst voor een nieuw leven. Een nieuw leven... In een nieuwe eeuw. Geluisterd naar Dr. Pascal, een hoorspel naar de gelijknamige roman van Emile Zola. Rolverdeling: Dr. Pascal, Peter Arians, Clotilde, Annelies van de By, Felicite Rougon, Henny Orry, De dienstbode Martine, Nienke Sikkema, Dr. Ramon, Rob Fruithof, Een verpleger, Arno van der Heijden. Techniek, Hans Rikker de Koe, Ferry van Nimwegen en Ed Jansson. Hoorspelbewerking en regie, Hans van Hechten.